De Amerikaanse ambassadeur in Nederland Piet Hoekstra is in de race voor een hoge functie bij de Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. Hoekstra zou een goede kans maken op de baan van Veiligheidschef, de overkoepelende baas van de 17 veiligheidsdiensten. Hoekstra zou de functie graag willen. Hij is sinds vorig jaar ambassadeur in Nederland. Max Verstappen start bij de Grand Prix van Hongarije voor het eerst in zijn Formule 1 carrière van pole position... De 21-jarige Limburger noteerde tijdens de kwalificatie... de snelste tijd voor zijn concurrenten Bottas en Haim Hamilton. Verstappen verkeert al enige tijd in blakende vorm... getuigen zijn recente zegens in Oostenrijk en Duitsland. De Grand Prix van Hongarije eindigde vorig jaar voor de Nederlander in een deceptie. Hij viel na zes ronden uit met autopech. Het weer bewolkt, maar af en toe schijnt ook de zon. Lokaal kan nog een kleine bui vallen. Het is 20 tot 23 graden.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 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. lief, lief, dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zandvoort heeft het En jij beleeft het. Zon, zon, zon, zon, zon, is de zomer van ZFM met nu Entertainment for You. De Entertainment for You, zaterdag, gast. Zo, so, dat was het nieuws van zes uur, wil? Ja. Alweer ja, een uur voorbij, uh, hoor. Alweer een uur voorbij. Dat het, het, het, het is gezellig. Ja. Hé, hey, ehm, um, ja. Bij deze wil ik jou bedanken voor jouw komst uh, hier naar de studio natuurlijk. Ja, en jij natuurlijk weer bedankt voor de aandacht en uh, voor de gastvrije ontvangst. Het leuke interview en uh, ja, alles erop eraan ja. erbij, hè? Ja, dus en weer. Uh, ja, we gaan uh, elkaar zeker nog eens uh, spreken ja. en uh, horen. Vast en zeker. En ja, ik zou zeggen heel veel succes met uh, deze single. Ja. En de volgende, ja, die aankomt eigenlijk. Dat gaat vast en zeker lukken en uh, ik zeg al tegen Want, het wanneer eind kwam me? die uit? Eh, ergens in eh, oktober, denk ik ongeveer, zo rond die koers. Ah, oké. Okay. September, oktober, ja, oktober zat wel worden. Een beetje richting ja. donkere dagen. En, en eh, ja, wie, lang... weet, wie weet wat er nog tussendoor gaat gebeuren. Want eh, ja, er, er staat natuurlijk van alles, eh, ja. er is van alles mogelijk. En eh, we gaan even kijken hoe er alles in het schiet. Ik weet zeker dat het een heet gaat worden. Daarom. Het gaat in ieder geval helemaal goed komen. En eh, nogmaals, dankjewel. En eh, voor als we me willen volgen, zeg ik altijd maar: eh, Google Wildebrouwer met dubbel R. Ja, wat je... kunnen ze jou nog ergens uh, uh, zien yep. live? Uh, live kunnen ze me zien, uh, moet ik even denken, volgens mij zaterdag in, uh, za nee, za zaterdag sta ik op een barbecue, morgen sta ik op een barbecue, uh, zaterdag sta ik volgende week, de tiende, sta ik uh, op een barbecue, de 1e sta ik in België bij de fietsshow op een uh, rustplaats in, uh, in België, en okay. de maandag, de twaalfde, dan sta ik in uh, Veendam op de vakantiemarkt. Oké, okay. dus, dus, daar, kunnen dus sowieso, daar kunnen ze sowieso naartoe. Ja, daar kunnen ze ja. me sowieso zien en uh, horen. En uh, dat is een uh, hele drukke bezochte markt. Ik geloof dat er vijf kilometer aan uh, aan ja, staan. staan dus iedereen het. kan gewoon ja. voorbij uh. Dus ja. daar staan we ook uh, live. Is, uh, hartstikke ja. gezellig. En dan hoop ik dat het weer ook een beetje mee zit. Nou ja, ik neem gewoon de zomerzonde mee. Ja. Hè? Zo is het. Ik zal hem voor nu hier laten, Fred. Sowieso nogmaals uh, dankjewel. En uh, ja, graag tot de volgende keer. En uh, alle luisteraars natuurlijk. Uh, kijk gerust even op YouTube. Hè. Dan kun je alles van me zien natuurlijk ook. Een eigen YouTube kanaal. Ja. Op Facebook kun je me vinden. Op Instagram, op Twitter, op Snapchat, op LinkedIn. Uh, je kunt ze gek niet bedenken. Ja, en uh, nou ja, uh, willen ze ook nog iets, uh, een foto van jou zien... Uh, ja. kunnen ze ook bij ons op de site. Tenminste, bij mij op de site zfmartiesten.nl. Ja, ja dan kunnen ze ook zien wie Wilde Brouwer is. En, uh, Sowieso. En uh, ja, dat, al, dat komt we sturen, allemaal goed. We sturen wel weer als we het nieuw hebben. En dan uh, komt het er allemaal bij, Fred. Ja, ik zou het zo weer overdoen. Ja, toch? Ja, daarna winnen. Heeft ja, goed. Hey, hey, en uh, een goede, ja, goede, goede reis naar huis natuurlijk. Ja, dat gaat vast En je vrouw wel. ook natuurlijk bedankt ja. voor hierheen te komen. Nou, graag gedaan. En jou te escorteren hier naartoe. Ja, ja, ja, altijd. Dus uh, zoveel uh, mogelijke begeleiding natuurlijk. Oké. Okay. Ja. Hey, tot Hé, tot ziens.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 Zuidenvuur, met Winner. En uh, ja, ik zou het zo weer overdoen: heerlijk. Entertainment for you, meer dan radio. Zo is het in Eventura en Souvenir. Kan niet zomaar maar voorbij. Christero, hier uh, vanaf de tolweg 10A... CWM Zandvoort... met Entertainment for You. En dat allemaal tot de klokjes van uh, 7 uur. En uh, we gaan... een uh, lekkere uh, lekker gouden oude zomersplaat draaien. En dat is... Uh, van Afrika... Afrika... Afrika uh, uh. Ja, Afrika Sunshine of zoiets. Ja, ik kan het eventjes niet lezen, want ja, ik heb eventjes mijn verre niet op. Maar in ieder geval, lekker gaan we oude uit de jaren zeventig. Havana na na na na En ja, blijf er lekker bij. Tot zeven uur, dus entertainend voor u. Mijn naam is Heij. Ik zou zeggen, zit je te eten, eet smakelijk. En heb je gegeten dat het u wel mogen bekomen?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 What can you do, da? a banana. What can you you a pull a na Hey, what can you da? a banana. What can you do, you a na wena. Banana, I'm gonna put cinnamon, la la la. Muno neem ah banana. I'm gonna put cinnamon, la la la. Wenana mina, ah banana. I'm gonna put canela, la la la. Wenana mina, ah banana. I'm gonna put cinnamon, la la la. Hey, what can you do, your banana. Walking I wanna na. What can you do, Bula bula na wena. Hey, hey, what is that? You know, what am I gonna De, de, de, ja, degene die dit eigenlijk uh, tegen horen bracht. Wat gaan we doen? We gaan uh, eventjes... Ja, wat gaan we doen? Uh. ZFM. Zandvoort Radio 106.9 FM. En dat met Jeff van Vliet. En hij hebben het over. Bye bye.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 met ga, omdat je hart naar een ander liefde gaat. Oh, dit kan je toch niet doen, heb jij er geen fatsoen, maar dan al die jaren samen dan een groot spijt. Voorbij. En natuurlijk ook ja, bekend van, uh, ja, de hit uh, Gabber. En dat, uh, ja, die staat in de Entertainment for You Dutch top 5. We gaan in ieder geval eventjes naar Michael en uh, Colin. En uh, ja, zij hebben het over Je spookt door mijn hoofd. En in de tussentijd gaan we proberen een verbinding te maken met Peter Beense. Hallo! Hallo, camera loopt. En zo is dat. Tot 7 uur Entertainment for You.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 Ziek, Wadderkik, Mike en Colin. En je spookt door mijn hoofd. En zoals beloofd, ja, zou ik met iemand gaan bellen? En dat is niemand minder dan Peter Beensen. Dag Peter, een hele goede ja, avond al. Ja, goedenavond. Ja, <laughs> ja het, gaat, het gaat snel. Ik bedoel, ja, het, lijkt, het lijkt nog middag. Hier, het zonnetje schijnt hier, dus ik weet niet hoe het bij jou is. Ja, het is nog een mooie tijd. Dit is een beetje... Tegen het, het, zonnetje, het zonnetje was gaan schijnen, dus... Uh, ja, ja, gelukkig ja. wel, want het uh, zag ja. er vanmorgen erg somber uit, maar goed. Het is uh, aardig opgetrokken. Dat klopt, dat klopt. Ik, ik neem aan, in, uh, je bent nou in Amsterdam, neem ik aan of niet? Nee, ik ben niet in Amsterdam. Oh. Ik ben op, uh, op, uh, op de camping eigenlijk. Oh, lekker. Dus je bent er van de rust aan het genieten? Ik ben aan de rust aan het genieten. Ik moet vanavond de deur uit, uh, wat later op de avond. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, dat komt helemaal goed. Ja, je zit te barbecuen? Nee, nee, oh. nee, nee. nee. Oké. Okay. Nee. Nee, nee, nee. Rustig en uh, eventjes weg uh, aan de zijkant uh, voor het interview. Ah, Oké. Okay. Hey, uh, Peter, we, we hebben er natuurlijk uh, de laatste keer ook contact gehad vanwege uh, de Alzheimer-stichting. Uh, ja, hoe, hoe is dat eigenlijk verlopen? Nou, dat is iets wat, wat eigenlijk nog, nog steeds loopt. Uh, ik heb uh, de actie nog steeds aangehouden. Omdat ik uh, voor mezelf heb gezicht van nou, ik geef het wat langere tijd. Ja. Uh, nou is het zo dat, uh, er zit ook nog in de actie, zit nog steeds een, een optreden vast. Oké. Okay. Dat ik uh, toen beloofde bij niemand. Ja. Uh, ik heb een aantal mensen dus die gedoneerd hebben, heb ik, uh, hebben wij uh, genoteerd en uh, daar gaat uitgekozen worden. Maar ik nog steeds een keer uh, opgetreden uh, privé. Dus, Oké, okay. uh, uh, want die actie loopt nog doen? steeds? Mensen kunnen zich uh, daar nog steeds voor... Uh... Ja, ze kunnen nog steeds uh, doneren als ze dat willen. Oké. Okay. Dus het is natuurlijk een, een, een doel wat, wat ontzettend, uh, ja ja belangrijk is dat je op dit ja. moment uh, en, en, en ja, al dagen zeg maar ja, ja het is, uh, het is uh, ja het is zeker een belangrijk uh, onderdeel van het leven ja, en, en, uh, ja. Gewoon, uh, het komt uh, helaas steeds meer voor ja. ja en waar dat door komt ja, vraag het me niet maar ja ik denk het is het leven. Het ja. leven ja leven uh. hey, maar nu uh, totaal wat anders ja uh, ja laat het los dat was <laughs> nou, zeker. <als> doen. <laughs> is het wel nodig? Ja, toch? <laughs> ja, het is zo dat ik... Ja, even bij we waren. Dus uh, ja, ik, ik ben altijd een beetje, toch een beetje seizoensgebonden. Ook wel een beetje, ik kijk toch een beetje naar wat voor muziek gaan maken. Ja. En uh, nou, tegen de zomer wil ik toch altijd een beetje vlot repertoire hebben, want... Uh, ja, lekker. De feestjes en de, de, de feestenten en de en noem maar op. Ja. Dus uh, we waren eigenlijk, uh, ja, verbonden worden... Om een leuk plaatje uit te brengen. En uh, toen kwam Jan Keijzer toch op te brokken met. Uh, met dit nummer. Hij zegt. Ik heb een leuk nummer geschreven. Hij zegt. Is het wat voor jou? Dan ben ik gaan luisteren. Mm -hmm. Hij had het wel in een uh, wat rustig tempo. wat hij het eigenlijk opgenomen. Ja. En uh, uiteindelijk heb ik gezegd. Hij heeft nou, ik wil Ik vind het een hartstikke leuk nummer. Ik zeg. Maar dan moet ik, wil ik er wel een beetje tempo van maken. Ik zeg. Uh, dus uh, het moet niet zo zijn dat het, uh, dat het zo rustig blijft doorgaan. Weet je wel. Ik moet echt. Uh, er moet snel in komen. Ja, dat je eigenlijk zegt van ja. eh, we zoemelen nou een beetje weg. Ja, dat, dat was niet de bedoeling. Nee. Zo, dus dat hebben we gedaan. Met Frank Verkooyen zijn we ja, aan de slag gegaan. En uh, dit is eruit gekomen en het is gewoon een, ja, een lekker nummer geworden. Ja. Lekker uh, feest. Ja, ik bedoel, ja, een, ja. Als ik jou zie en Frank Verkooyen, dan moet het wel een feestelijk uh, een nummer worden, op zijn minst. <laughs> ja, ja, ja, ja. En dat zeg ik al, uh, Frank is wat hebben dit ook wel een, een feestbeest. Ja. We hebben wel. Uh, hoe je zo'n nummertje allemaal kwijt. Ja, hij ja, had inderdaad vroeger wel wat, wat, wat bellets en zo. En dat... Ja? Uh, ja. ja. ja, eigenlijk zijn jullie een beetje uh, qua, qua uh, muziek, John, uh, uh, toch wel uh, uh, uh, gelijk, zeg maar. Ja, we zitten een beetje in hetzelfde vaarwater ja. qua, qua keuzes en zo. Ja, ja klopt. Ja. ja, klopt. Ja, dat is ook zo. Dus daarom en, uh, van, uh, gaat, het ook, gaat het ook wel erg goed tussen ons, weet je ja. uh, wel. We, we hebben al een samenwerking van, van nu al een, denk ik, een jaartje of... Uh, nou, zes, zeven denk ik, zo'n beetje Misschien wel langer al. Ja. Uh -huh. en, uh, dat, dat, dat, dat werkt gewoon, dus uh, ja. Dan uh, moet je niet uh, je schoenen weghalen als je geen, geen nieuwe hebt, hè? Dat zeggen ze wel eens. Ja, nou ja, dat, uh, dat spreekwoord dat geldt nog steeds, denk ik. Ja, dat is ook zo. En dat zeg ik al, de schoenen passen precies. Dus uh, wat hebben we, ben ik nog steeds tevreden? Ja. Hey. en wij ook natuurlijk. Ja. <enam> <laughs> <laughs> Hoe meer muziek jullie uitbrengen, des te meer wij te draaien hebben. Ja, daarom. Ja toch? hoor. Ja, ja, dat zeg ik al, je probeert natuurlijk iedere keer weer wat nieuws, wat anders te doen. Ik ben nu weer bezig met een ander nummer natuurlijk voor, voor, voor wat later in het jaar en het is weer een beetje een meer een, ja een beetje Blue is achtig nummer, dus uh, ja. je, gaat, je gaat toch weer met de tijd een beetje mee. Dus wat dat betreft, we zijn, we zijn druk bezig. Ja, nou, ik, ik, ik kijk altijd toch wel uit weer naar de, naar de ballets van jou. Ja. Ja, dat vind ik toch ook wel uh, altijd wel, ja op de een of andere manier toch wel fijn om te horen. Ja, ja dat zeg ik, al, ik zing het ook graag, maar... Ja, uh, ja nou niet ja, alleen bellets want... Nederland, dan... uh, Nederland is natuurlijk een uh, moeilijk land wat dat betreft. bellets uh, <laughs> uh, moet je eerst uh, scoren. Ja. Wil je ballets uh, mogen blijven maken? Ja. Uh, ja, en dat zeg ik dan voor jezelf, als je flotte als je nummers hebt, die worden meteen uh, gegeten. En je kan overal werken ermee. Dus uh, ja, uh, seizoensgekeken ge is het meer de tijd nu voor een op-tempo-nummer dan voor een, uh, een bellet. Dus, uh, ja, nou uh, ja, ja, ja ik, ik zie het ook vanaf de andere kant natuurlijk. Ik bedoel, uh, je komt uit Amsterdam. Uh, ja, we, dan, dan, dan denken we gelijk aan uh, Johnny Jordaan, Tante Leen en uh, gaat zomaar verder. Ja. Uh, die, die, die, die, die snik zit erin en, en ja, een bellet past daar heel erg bij. Ja, ja, natuurlijk zeker. Ja, en dat... Door, uh, uh, en nogmaals, ik zing het ontzettend graag. Ik, heb, uh, ja, ik ben ontzettend liefhebber van, uh, van een bellet met een verhaaltje. Waar een, ja. een, een, een, ja, een, een kop en een staartstuk in zitten. Ja, het levenslied met een snik, zeg ik altijd. Heet. Ja, ja klopt, klopt. Ja, en dat, uh, ja, dan moeten we toch... Uh, ja, hoe ah, hoe erg het ook de, klinkt voor de, voor de meeste uh, zangers misschien of zangeressen. Ja, maar dan moet je toch echt in Amsterdam zijn. Het is, uh, ja, ik bedoel, niet ik, ik, ik weet van mezelf dat ik het wel ga vingen. Ja. En uh, dat, het, uh, dat het ook in mijn straatje past. Ja. Alleen ja, zeg ik al nogmaals. Uh, als ik uh, ga kijken naar datgene wat ik doe. En wat ik moet doen om, uh, om bij de feestjes te zijn uh, die zomers zijn. Dan moet ik lekker vlot uh, ja, ja, ja. het waardje uitdringen. Dus ja. Nee, ja, maar en, uh, ook daar. Dat uh, uh, ligt, dan, uh, uh, ligt dan daar. Ja, dat, uh, maar ook dat ga je goed af. Dus. Dat, uh... nee, dat komt helemaal goed, Peter. Zeker weten. Hey, en uh, ja, ik, ik kijk eigenlijk alweer uit naar de volgende single. weet <laughs> uh, niet bang, komt er dan. Dus, uh... Ja, nou, dat ben ik ook niet bang voor. Dat, uh, dat komt wel goed. Hé, hey, Peter, ik denk dat ik uh, lekker ga draaien. En dan uh, kun jij nog eventjes van de rust genieten. Eventjes nog nou, bij stem komen. Voor de... We moeten straks uh, later best optreden. Dus uh... ja. Wat dat betreft, uh, ja, het komt er goed uit. <laughs> <laughs> nou, dat geloof ik graag. En, ik bedoel, daar zeg ik, geniet nog eventjes slikken van het zonnetje. Heerlijk. En uh, ja, ik zou zeggen, neemt uh, neemt het nog een koude klets niet te veel. Want het moet wel uh, vanavond nog, ja, uh, um, <laughs> nog op kunnen bedankt, zingen. Op blijven, <laughs> maar in ieder geval bedankt voor voor, voor de aandacht en uh, alle luisterers natuurlijk ook. Ja, Peter, dat... Uh... Uh, nogmaals, uh, gezellig dat jullie de aandacht aan besteden. En, uh, nog eens, uh, goede ja. nou, nogmaals een goede uitzending. Ja, jij ook. In ieder geval uh, heel veel succes uh, met deze single. En ja, uh, wij wachten op de volgende. En ik zou zeggen, heel veel succes met vanavond. En een, uh, ja, een heel goed weekend, in ieder geval. Iedereen hetzelfde. En tot de... Uh... En uh, als we wat willen weten, www.peterbeens.nl En we kunnen alles terugvinden. En, en, en natuurlijk uh, Instagram, hè? Ja, Instagram hebben we ook. En uh, ja, dat zeg ik al, via de website die je overal uh, terechtkomen. Dus uh, wat dat betreft... Uh, Alle linken dus, staan master, erop, denk ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Komt helemaal goed. Hé, hey, dank je, Peter. Ja. Graag gedaan. Hé, hey, succes. Tot ziens. Goedjes. Tot de volgende single. Jojo, doei. Hoi, Peter Beense, ja. uh, laat het los. Zitten mensen mens omstegen in het leven. Het gaat niet iedereen maar voor de wind. Ik laat het los, ik laat het los, ik ga door. Ik laat het los, ik laat het los. Mijn buurman heeft de loterij gewonnen. Het geluk ja dat hangt er maar zo komt. Ik laat het los, ik laat het los. Die narigheid beginnen, daarvan krijg je het heen en weer. Waar nu het bier en de pijn maar stromen. We hebben kost dus schenk, De glazen nog eens vol. Want iedereen is toen een verzin. in gebreken, maar hopelijk worden zij weer kampioen. Ik laat het los, ik laat het los, ik ga door. laat het los, laat het, laat het los. We gingen op vakantie met wat vrienden, maar de zon werd thuis in Nederland. Ik laat het los, ik laat het los en ga door. Ja, ik ga door. Maar nu het bier en de pijn, Het heen en weer Laat nu het bier en de pijn maar stromen We hebben dorst Dus schenk De glazen nog eens vol Want iedereen is toe aan een verzetje Het is vandaag Het is vandaag leven de lol, want iedereen is toe aan een verzetje, het is vandaag leven de lol. Zo, en dat was hij dan, Peter Beense, en uh, hij had het over Laat Het Los. En uh, ja, we gaan uh, een lekker plaatje draaien van Dennis van Veen, en uh, zet de klokken maar gelijk.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 wil het weten is de tijd voor ons weer zoek. la la la la la la la la la la la la la la en voordat je het weet staat de tent hier op zijn kop De lampen zwaaien heen en weer ik trek eens aan de bel En roept dan door de hele ploeg nog een rondje voor het stel Dus zet de klokken maar gelijk voor een feestje in de stad Ik wil geen uurtje missen dus we gaan gelijk op pad We spreken samen af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 Geen uurtje missen, dus we gaan gelijk op pad. We spreken samen af, eer of vroeg u op de hoek. En voordat we het weten, is de tijd voor ons bezoek. Dennis van Veen en zet de klokken maar gelijk. En uh, ja, ik heb hier een uh, verzoekje rechtstreeks vanuit Spanje. En uh, ja, die is afkomstig van een collega Albert-Jan Vos En uh, zijn broer die verblijven nu daar. Nou, je wilt een plaatje horen van uh, Henk Bernhard. En wees nou eens lief. Hier komt hij dan. En geniet van de veerdaro. En zeker van dit programma. Entertainment Bureau dat tot blokjes van 7 uur.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 te veel baan is nou eens lief, Henk Bernhard. En dat allemaal hier vanaf de tolweg, Tina. Helemaal richting het signaaltje naar Spanje. Aangevraagd door Albert-Jan Vost. Heren, eh, ja, genieten eigenlijk eh, daar nog eventjes eh, een beetje van het zonnetje. En wij gaan nog een plaatje draaien. Eh, van, ja, van wie, van wie, van wie, van wie? Dimitri van Toren. Hé, hey, aan. En loop me achterna door de straat op het plein Met je tingeltomboer heen, met je anti held, je laatste geld, je haren in de wind, en alles wat je vindt. En wie je ook bent, koningin of president, wijs kan de vieger rond de kussen hoe papa bent. Iedereen mag mee op het feest komt, alle plupjes op partij, alles goed erbij. Met je griep en hernia, niet te vlug, niet te snel. Met je pingpongspel, met je loens de blik, naar de vrouwen in een dik. Je allerbeste raad en je dronken kameraad. Ik hey, kom nou laat ons gaan, met een warme straan. Met twaalf enkele en, en de pol zonder naam, met het mes op je keel. Met mijn deel je vuur en je vlam en de hele plan yeah! Oh. Zijn we weg met de vijand, als zijn houten kanon. Met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 Kom hey, aan, en uh, ja, zoals gewoonlijk. Uh, ja, ga ik dus gewoon weer een plaatje draaien van mijn wedel. Zo gaat deze voor jou en dit keer niet naar Kroatië, maar dit keer ja, is het uh, Mexico in Zuid-Amerika en hij bedoelt over uh, Si no te hubieras ido of zoiets. Ja. is dat toch? Marco Antonio Solis en van de album Lomas Escuado D. En uh, ja, deze was getiteld Soneto, Rubieras Hido en uh, ja. Dat waren dus de laatste woorden zo'n beetje. Want we gaan uh, toch wel afsluiten. Ik zou zeggen in ieder geval bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Blijf erbij, want uh, Mike uh, die komt, uh, die komt eraan met de uh, Euro Breakdown. Ik zou zeggen, ja, tot over een aantal weken. Ik ga even op vakantie en ze uh, zou zeggen, tot dan. Tot, uh, ja, tot uh, 7. 7 september ben ik er weer. Goedjes, bye-bye, zwaai-zwaai -bye. en een goed weekend. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.